Er zit nu al wel een kleine doorlaatsluis in de Brouwersdam, maar die levert te weinig doorstroming op. Met de bijdrage van ons kabinet kan de verbinding met de Noordzee op veel grotere schaal worden hersteld.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 Het aantal autodiefstallen is vorig jaar met 14 gedaald. En ten opzichte van 2010 is het aantal diefstallen zelfs met 40 gedaald. Volgens het CBS komt dat vermoedelijk door de verbeterde beveiliging van jongere auto's. Het weer dan nog, het is droog en wisselend bewolkt. Lokaal kans op dichte mist, het is tussen de 0 en de 2 graden.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 Van Zandvoort. Huh? Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort.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 We'll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 Thank Recreate the time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 No, I don't like you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 But you just...